Het NOS-journaal. de Wit. Het gerechtshof in Amsterdam heeft Mehmet Eij in hoger beroep tot 15 jaar veroordeeld voor de snelkookpanmoord. Volgens het Hof heeft de 55-jarige man in 1997 zijn broer Ali om het leven gebracht en diens hoofd uitgekookt in een snelkookpan. Het lichaam dumpte hij in stukken langs de snelweg. Het Hof sprang hem vrij van de moord op zijn ex-vrouw, die in 2002 verdween.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 De vijf slachtoffers zijn een Iraakse man, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen. Ze zijn allemaal omgekomen door de brand. De rechtbank in Maastricht heeft een man van 19 uit Sittard... veroordeeld tot acht jaar cel wegens geweld tegen drie homo's. Een medeverdachte van 18 moet twee jaar naar een jeugdinrichting. De twee maakten via internet afspraken met homo's. En als de mannen op de afgesproken plek kwamen, werden ze in elkaar geslagen, zegt de rechtbank. Een van de slachtoffers werd na de mishandeling gedwongen om in de kofferbak van zijn eigen auto te gaan liggen. En hij werd pas weer in Duitsland vrijgelaten met de mededeling dat hij moest rennen en niet mocht omkijken omdat hij anders zou worden neergeschoten. En de auto van het slachtoffer werd enkele dagen later brandend aangetroffen in Duitsland. Vanuit Duitsland moest het slachtoffer gewond teruglopen. Volgens justitie had de hoofdverdachte zelf homoseksuele contacten. En toen dat dreigde uit te komen probeerde hij het tegendeel te bewijzen door homo's in elkaar te slaan. Meer mensen vieren dit jaar hun vakantie in Griekenland. Volgens de Griekse Vereniging van Reisorganisaties... steeg het aantal toeristen in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 10 procent. En vorige maand was de groei ruim 15 procent. Griekenland lijkt te profiteren van de onrust in populaire vakantielanden als Egypte en Tunesië. Vooral de eilanden Rodos en Kos zijn in trek. Ook reisorganisatie TUI merkt dat Griekenland populair is. Zij zouden in georganiseerd verband bedrijven hebben opgekocht die nagenoeg bankroet waren... En dat is niet, de correcte, niet het correcte geluidsfragment. De Griekse hoofdstad Athene trekt juist iets minder toeristen dan normaal. De reisverenigingen denken dat mensen de hoofdstad meiden... vanwege de vele stakingen tegen de regering. Daar zouden en dan het weer tot besluit wisselvallig... met in het noorden en westen meer buien en in het oosten meer zon. Middagtemperatuur rond 20 graden. En ook morgen nog ANWB ah, verkeersinformatie, 70 kilometer files. De meeste daarvan staan richting het zuiden. Zoals op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar is het op veel plekken al aanschuiven. En op de A28 Hogeveen Veenswolle, tussen Staphorst en Omme staat 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. A59, Syrik Os tussen Terheide en Knoopend Hooipolder 8. En in het zuiden van Limburg op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen... Tussen Voerendaal en Geleen staat 9 kilometer door opruimwerk. Er is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. Verkeer vanuit Heerlen naar geleen kan het beste omrijden via Maastricht. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 Ga naar rabobank.nl/slash Met Jone de Graaf. Goedemiddag, dit is de tweede uur van de Radio Tour de France. De mannen in de Ronde van Frankrijk zijn onderweg van Le Mans naar Châteauroux over 218 kilometer. 100 kilometer hebben ze erop zitten. Tom is afgestapt. Ja, Gio, jammer. Tom Bonen er niet meer bij. Maar we moeten ons maar op de koers blijven concentreren op de renners die wel rijden. Hoe gaat het met de koplopers? Met de koplopers gaat het nog steeds prima. Uh, ze rijden nog steeds met z'n vieren bij elkaar. Oertassoen, Delage, Meersman en Talabardon. De voorsprong is 5 minuten en 38 seconden. En het gat wordt langzaam, heel langzaam dichtgereden door het peloton. En voor in het peloton een trio Rabo-renners: Robert Geesik met twee luitenants. Met Maarten Chalingi en Grisha Nierman. De toer op één. Ik kwam uit 1980, Sassalido Summer Night van Diesel. En Sebastian Timmerman en Gio Lippens voor ons in de koers. Geesink uh, voor in het peloton met zijn makkers Ziet het er al wat beter uit dan gisteren? Ja, dat ziet er zeker beter uit, uh, Dione. Geesink uh, die in ieder geval niet meer met een van pijn vertrokken gezicht rondrijdt. En uh, hij zei het uh, vanmorgen al dat iedereen tegen hem had gezegd... het is ook een beetje oude wielerwet, de eerste dag... Na zo'n valpartij dan heb je er de meeste last van. Want dan gaan al die spieren samentrekken. Dan uh, voelt je hele lichaam aan alsof je ja, door een betonmolen bent uh, gehaald. En uh, wat dat betreft uh, gaat het nu alleen nog maar weer beter met uh, Robert Geesik. En je ziet het ook dat hij het uh, prettig vindt om daar uh, een beetje voor in te rijden. Er is ruimte op de weg. Uh, hij rijdt uh, vlak in de buurt van Gele trui Gele truidrager die wordt ook door zijn ploeggenoten van Garmin keurig uh, daar uh, veilig gehouden. En het is wel mooi hoor, dat hij die twee mannen bij zich heeft heeft. Martin Charlinghi natuurlijk ook geraakt aan de elleboog. Trouwens, dat schijnt een overblijfsel te zijn van het NK in oud Marxum. En Grisha Nierman uh, toch wel een beetje zijn steun en toeverlaat altijd. Sommige mensen vragen zich wel eens af, waarom moet die Nierman altijd mee naar de Tour de France? Maar Robert Geestink vindt dat nou eenmaal erg prettig. Tom Bonen, daar hebben we ook van begrepen dat hij uh, is afgestapt omdat hij maar hoofdpijn blijft houden na die val van eergisteren en de ploegarts van Quickstep uh, vermoedt uh, dat Tom Bonen toch een hersenschudding heeft opgelopen bij die valpartij. Geen pretje om ermee door te rijden. En dan begint hij toch een heel ja, vervelend track record op te bouwen. Tom Bonen, zes keer deelgenomen aan de Tour de France. Vier keer al opgegeven. Hij won ondertussen wel even zes etappes. Maar toch hè, twee keer maar Parijs gehaald. Dat is niet best voor zo'n groot renner. Is ook wel eens een keer wereldkampioen geweest. Maar goed, hij is dus nu op weg naar de finish in ieder geval in de ploegleiderswagen. En zal dan daarna gewoon rustig huiswaarts keren. De koplopers, vijf minuten en 30 seconden voor het peloton. En ik zag zojuist, Sebastiaan, bij een van de motorrijders van de cameramotor... Uh, zag ik toch wel wat druppels op dat uh, vizier staan. Regent het nou of is het droog? Nou, het is nu weer droog. Het was even een beetje aan het miseren inderdaad, een paar minuten geleden. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben als je het vergelijkt met wat er gisteren onder ons heen is gekomen. En ook vanmorgen bij de start en ook eigenlijk het eerste uur na de start, toen het echt heel slecht weer was, toen men uit Le Mans vertrok. Maar inmiddels is het een beetje stil, dat betekent dat we een rekenstelijke tijd, die we nog wel aan hebben, een beetje kan opdrogen. Ruim uh, 100 uh, kilometer is er nog wel te rijden voor deze kopgroep van de vier rennen. Met Meersman, de kleinste eigenlijk van het stel die nu van kop af komt. De Belg dus in Franse dienst van de FDG. En dan wordt de kop overgenomen door Michael Delage... zijn Franse ploeggenoot in die Franse ploeg. Oertassoun zit daar dan weer achter in het baskisch Oranje. En in laatste positie zit Yannick Talabardol van Sors-Soyessoun. En dat is de langste van het hele stel, En dat betekent dat hij eigenlijk de hele dag... als ze de wind een beetje schuin tegen hebben... dat hij dan de hele tijd met zijn snuffet in de wind rijdt. Maar de wind staat eigenlijk meer of haaks of dus schuin van opzij. We komen nu uit een wat uh, bebosde omgeving. Dat was al even lekker. Reden we even helemaal uit de wind. Nu weer in zo'n open vlakte waar het merendeel van het graan al is uh, weggemaaid, weggedorst. En waar we trouwens heel veel aanmoedigingen vandaag zien voor uh, de sprinter van Vakantselij. Een van de sprinters voor Romain Fayu. Heel veel spandoeken voor hem. We zagen er net al een paar spandoeken dat hij vandaag maar eens zijn kans moet gaan grijpen. Nou, dat gebeurt allemaal later vanmiddag. Dan krijgt hij wellicht de kans in de massasprint. Vijf minuten 15 zit Romain u in het peloton achter de kopgroep van vier. Ja, Nicolien Zouwerbrei, jij zit hier nog steeds. Heb je uh, ook wel eens een gevoel van jaloezie... als je kijkt naar bijvoorbeeld de Tour, naar dat uh, samenwerken in een team? Nou, geen jaloezie. Maar wij moeten ook 100% samenwerken met het team. Ik zet de prestatie neer, maar daar komen we alleen maar met een goed team achter mij. Ehm... Um, het is wel zo, hè, nu met Robert, godzijdank, kan hij opgevangen worden door zijn ploegenoten. En kan hij, zoals gisteren, een dag overleven en vandaag weer misschien richting zijn vorm uh, gaan. En dat is natuurlijk fantastisch, dat dat, dat, dat kan ook. Ja, maar dat, heb jij, dat ontbeer jij natuurlijk. Ja, bij mij is het, uh, ja, alle verantwoordelijkheid ligt bij mijzelf. En uh, of ik het goed doe of als ik het slecht doe. Dus dat is, uh, dat, dat is wel eens heel lastig en... Uh, Daardoor zijn ook alle ogen alleen maar op mij gericht. Niet op de rest van het team eigenlijk. Uh, ik maak de keuze en uh, ik bepaal het. En uh, met het team moeten we het doen. Maar ja, ik sta, toch, uh, ja, ik, ik sta daar toch uh, in mijn eentje voor dan. Ja. Ja. En dat is niet moeilijk? Dat ben je gewend? Uh, dat is, dat is uh, inherent aan het doen van een individu individuele sport, denk ik. Maar um, dat is wel eens lastig. Als, ik ook wel eens kijk naar een, als je naar een elftal kijkt, voetbalelftal of naar hockey... als je een iets mindere dag hebt, dan kan je opgevangen worden door, door de anderen. En als ik een mindere dag heb, dan zie je dat alleen maar terug in mijn eindresultaat. En dat was dan de wedstrijddag. Ja, Ik zat ook net even te kijken naar, naar die gehavende, de gehavende wielrenners... Hè, die gisteren allemaal in gisteren gevallen zijn... Um... Hoe is het met de Nicolien Sauerbrei en de blessures? Uh, ja, het voordeel is het, als wij vallen. Dat het uh, heel hard is, omdat de snelheid natuurlijk hoog ligt. Uh, hoog ligt. Maar um, wij glijden ook. Uh, en dat is niet op asfalt, maar dat is natuurlijk gewoon op sneeuw of op ijs. En um, daarbij hebben we iets meer kleding aan dan, dan deze jongens. Um, ik weet wat het is om te vallen met de fiets. Dat is absoluut geen pretje. Dat kan echt ontiegelijk zeer doen. En... Um, deze jongens moeten ook gewoon weer opstappen. Hè? En wat ze net al zeiden, dat lichaam moet weer helemaal uh, uh, wennen aan de omstandigheid waar je dan op zit. In plaats van in je vorm ben je gewoon gehavend. En ja, dat lichaam gaat reageren daarop. Dus er kan ook koorts bij komen. En, uh, dat is gewoon echt heel erg pijnlijk en heb vervelend. Je, heb jij veel blessures gehad? Uh, ja, ik heb drie grote blessures in mijn carrière gehad. Dus dat is op zich valt dat wel mee. Maar ik ben ook wel een aantal keren knock-out gegaan terwijl ik een helm op mijn hoofd heb. Dus ja, dat... Uh, en herken je het gevoel ook van uh, wat gehavend zijn... maar uh, toch maar aan de start staan? Uh, uh, ja, alleen voor mij is gehavend dan absoluut niet in een vorm van uh, schaafwonden. Meer aan uh, uh, spierletsel of, ja. uh, of gewrichten. Dus dat is, dat is anders. Maar ja. Ja, bij ons is het uh, uh, uh, yeah, andere blessures. Ja, <laughs> andere, dat ja. is duidelijk. Dank je wel. La chronique du tour. Hij was een van de opmerkelijkste figuren uit de TVM-ploeg... in het begin van de jaren negentig, Robert Miller. Danny Nelissen maakte genoeg mee met de Brit. Zoals in 1993, toen een diëtiste probeerde om Millers eetgedrag te veranderen. Dat had ze beter niet kunnen doen. Nou ja, kijk, die diëtisten die handelden uit een ideologie van... Ja, we moeten die jongens gezond laten eten, enzovoort, enzovoort. Maar we hadden ook een, ja, een vegetariër die nogal een beetje graag was... Robert Miller in de ploeg. En die gaf haar aan het begin van de ronde een post-it met drie dingen op. Groene sla, dus geen worteltjes, geen bietjes, geen boontjes. Groene sla, blanke spaghetti en 500 gram brie. Dat was wat hij iedere dag at na zijn etappe. Ja, naarmate wij wat verder kwamen, op een gegeven moment waren we Lac de Madine. Toen kreeg hij uh, bietjes, rode bietjes, en wat worteltjes, wat, wat haricootjes erop en zo. En, uh, uh, maar geen groene sla. Dus uh, had hij al een beetje, had hij het al, uh, zoiets had hij al van... Uh, dit gaat niet helemaal lekker. Maar toen het uh, bos spaghetti kwam met daarop uh, tomatensaus... toen ontplofte die. En uh, nou, ik zal niet herhalen wat hij precies zei voor de radio... maar het waren uh, zware aantijgingen naar de meid, naar de diëtiste. En hij gooide uh, ja, eigenlijk gewoon een, een, een wijnglas gewoon een stuk. En wij zaten als renners aan tafel. Ik heb dus nieuwe spaghetti moeten laten komen, want die zat onder het glas. En uh, ja... Inderdaad, het was conservatief. Um, uh, raar. Uh, ook, ook vreemd om aan tafel te zitten. En misschien nog een vreemd om bij me op de kamer te slapen. Maar op een gegeven moment ik, uh, lag ik uh, ergens op, uh, in Frankrijk op een heel warm bed. En ineens werd er geklopt op de deur. En uh, Robert die stond onder de douche. En ik maakte die deur open. En ineens stond er een of ander uh, rode wijfje aan de deur. En ik had echt zoiets van, wat is dit? En, uh, op een gegeven moment hoorde ik vanuit de douche van, uh, go and drink coffee... <laughs> nou, toen wist ik wel hoe laat het was. En het enige wat ik nog heb gezegd, blijf uit mijn bed. <laughs> nou ja, dit soort verhalen, ja, dat maak je gewoon mee met Robert Miller. Het is gewoon echt ja, te bizar voor woorden eigenlijk. Ik had echt zoiets van, uh, wat is dit voor een circus met die jongen? Hij hield met niemand rekening. Uh, ook, al, ook al was hij een beetje ziek, ging die bergen op de eerste berg die hij zag, ging die nummereren... Uh, ja, dat eten, dat was bizar. Want ja, hoe kun je nou een tour rijden op een groen blaadje sla... Uh, 500 gram brie en een bot Spaghetti? Maar hij deed het. En uh, ja, het blijft gewoon een heel excentriek figuur. En ook, ja, hij had zo'n bril, een hele grote neus... een heel uitgevallen hoofd en een kopie. Ja, het blijft gewoon, ja, het is gewoon een stripfiguur. En ook uh, na zijn carrière nog een excentriek figuur geworden... Ja, er gaan allerlei geruchten rond. Uh, mensen noemen hem Robertina of wat dan ook. En, uh, ja, ik, de verhalen gaan dat hij, uh, ja, dat hij uh, strafistiet is. En, uh, hij had natuurlijk al lange haar, hij had altijd een paardenstaart. en uh, ja, obsessie voor, voor, voor, voor, ja, voor heel maker te zijn. Ik denk dat niemand hem ooit meer gezien of gesproken heeft. Die is echt van de aardbodem verdwenen of ja, hand in ob obscure clubs waar waar je eigenlijk niet, niet wil komen. Dus uh, het is niet zo dat je hem gewoon op straat ziet lopen. Maar ja, <laughs> je maakt er wel van alles met hem mee. far away. de single van het nieuwe album van Miss Montreal, Wish I Could. Ja, nog steeds uh, bijna 100 kilometer moeten ze rijden. Gio Lip en Sebastian Timmerman wel gelukkig bij een beetje droog weer, hè? Gelukkig dat het een beetje droog is. Het zijn er trouwens nog 105 zelfs. Dus het is nog verder dan je denkt. Oh. En de renners komen nu wel langs de Loire. En dat biedt altijd mooie plaatjes. En we weten het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Met al die prachtige kastelen en die mooie stadjes langs die rivier. Die dan uh, uiteindelijk daar bij die Pont de Saint-Nazaire uh, zo'n beetje in de Atlantische Oceaan st, uh, stroomt. Uh, Chaumont-sur-Loire, daar zijn de renners op dit moment. Het Château de Chaumont ligt er nog steeds even mooi bij als dat het er eeuwen geleden bij lag. Dus uh, dat zijn van die mooie toeristische plaatjes waar uh, we allemaal op vergast worden. Iedere Tour de France maar weer. Want de Tour is niet alleen wielrennen, het is ook uh, mooie plaatjes kijken. Vier koplopers dus, uh, voorsprong. Uh, we kijken nog eventjes op het computerscherm, vijf minuten en... 28 seconden. En in het peloton zagen we zojuist ook een coureur van HTC Highroad. Zagen we daar op kop gaan rijden, Lars Bak voormalig uh, Deens kampioen. Ploegmaat dus van Mark Cavendish en natuurlijk ook van Matthew Goss, Want Dat zijn toch de twee beste sprinters uit die ploeg die straks hier op die hele mooie rechte aankomst in uh, Châteauroux die moeten de daar gaan afmaken. Het is een beetje een aankomst die vergelijkbaar is met Parijs Tour. De avenue de Grammont. Ik geloof dat die er dit jaar uh, komende herfst niet meer in zit omdat daar een tramrail uh, wordt aangelegd. Maar uh, dat was de klassieke aankomst van uh, Parijs Tour. Dan lijkt het hier wel een beetje op. Het is alleen iets minder breed, iets minder statig deze avenue waar ze op finishen. Peloton dus in de achtervolging op die vier koplopers. Ja, dan ben je altijd benieuwd naar die vier koplopers, hoe die er een beetje bij zitten. Ja, dat ziet er allemaal nogal goed uit hoor. met Jannie Meersman aan de leiding. De kleinste van de twee van uh, FDG. Dus wat dat betreft zijn die twee ploeggenoten in de kopgroep... wel redelijk goed uit elkaar te houden. Hij en die Michael de Laage. Die is wat uh, langer, maar ook wat breder, wat geblokter. Zoals ze dan eigenlijk in wielertermen altijd uh, zeggen. Oertasun zit daarachter en daar dan uh, schuin achter Yannick Talabardol. En uh, deze vier rijden op dit moment in de ravitailleringszone. Dus is het druk. En de weg loopt hier ook uh, lichtjes omhoog. Dus moeten zowaar vandaag ook een beetje geklommen worden. Niet officieel. En dus weet Johnny Hogeland dat hij vanmiddag weer naar het podium mag om een bolletje aan te gaan trekken. Trouwens er net ook veel aan of een aanmoediging gezien voor Hoogeland. Een paar jonge dames, Franse jonge dames denk ik. Want er stond op het spandoek in het Frans. Johnny we houden van je. Dus waar een paar dagen aanvallen al niet goed voor is. De vier vallen dus vandaag aan. Rijden nu even rustig door de raffitering. En zoeken één voor één hun verzorger op om dan het zakje aan te nemen. Kunnen ze dat gaan leegpluizen en weggooien? Zodat het publiek weer een mooi aandenken heeft aan deze etappe van de tour.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 De brand in Hoofddorp, waarbij dinsdag een gezin omkwam, was gesticht door de vader. Dat concluderen de politie en het OM na onderzoek. De vader had ook de deuren gebarricadeerd, zodat er niemand meer naar buiten kon. Behalve de man zelf kwamen ook zijn vrouw en hun drie kinderen om het leven. Van de vijftien mensen die gisteren gewond raakten bij het instorten van het dak van het FC Twente stadion... liggen er nog zeven in het ziekenhuis. De toestand van één van hen is nog kritiek. De kantoren van het stadion zijn inmiddels weer open. Het veld blijft in verband met het onderzoek nog gesloten. En twee potenrammers uit Limburg zijn door de rechtbank veroordeeld. De twee maakten via internet afspraken met homo's... om ze vervolgens op de afgesproken plek in elkaar te slaan. De hoofdverdachte, die acht jaar cel kreeg... had volgens justitie zelf homoseksuele contacten. En dat is nieuws op dit moment. AMBB verkeersinformatie met een 80 kilometer file. De meeste files staan in het zuiden van het land. Maar op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... daar loopt het ook al flink vast. Tussen Laren en Bunschoten over 8 kilometer. En op de A2, Den Bos Eindhoven... tussen Bokstel en Best, 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verder naar het zuiden over de A2... tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht, 8 kilometer. En op de A59 vanuit naar os staat tussen Ter Heide en Knoopend Hoijpolder 7 kilometer. Kilometer. Eerder vandaag heeft er een vrachtwagen in brand gestaan op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Tussen Voerendaal en Spouwbeek staat er daarom 6 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Nicoline Sauerbrei uh, is aangeschoven bij Radio Tour. Een snowboarder over wielrennen, dat gaat heel goed samen. Hebben we de afgelopen anderhalf <laughs> uur al uh, kunnen meekrijgen. Jij hebt ook de Alpdu-West bekloem, Ja, ik heb uh, in het kader van de Alpdu-Zes meegedaan. En onlangs bij RTL7 de Aldu West nog een keer gedaan. <laughs> dus uh, ik weet wel wat bergklimmen is en uh, dat het heel pittig is. Is het, ja, is het moeilijk voor je? Want het gaat om conditie, natuurlijk. Maar het gaat om zoveel meer. Hè? Ja, het afzien, uh, het met jezelf geconfronteerd worden. De eerste kilometers gaan altijd uh, wel lekker. Dat je denkt, oh goed ritme, dan wordt het ineens steiler, Dan moet je je ritme aanpassen. Je kadans wordt anders uh, dan die stilte om je heen. Uh, het verlangen naar water, naar koele, koele lucht. Ja, meestal in de bergen is het uh, warm, mm -hmm. zon in je nek. En dat zijn alle componenten nog eens een keer extra... naast, uh, naast het, uh, de inspanning die je moet doen. Ja. Is dat toch ook ergens wel aantrekkelijk... Aan die sport? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat al deze jongens hunkeren naar afzien. Dat uh, gewoon een keer een, een rondje rijden uh, niet zo interessant voor ze is. Ze willen zichzelf blijven uitdagen, de grenzen blijven verleggen. En dat heeft natuurlijk uh, een topsporter in zich. Ja. Als jij uh, fietst als training, ja. zie jij dat als topsporter dan ook uh, als een wedstrijd? Ja. Ja, ik rij met alleen maar mannen. En dat is natuurlijk al een wedstrijd op zich. Uh, zorgen dat je niet uit het wiel gereden wordt. Dat je er nooit af hoeft. Dus ik zit vaak te bijten. En dat is voor mij weer grensverleggend. En dat maakt het juist ook zo mooi en zo, zo, zo spannend, zeg maar. En uh, uh, kijken naar wat de mannen voor mij doen. Die, die goed rijden, niet remmen in de bocht. Nou, dan kan ik dat ook, weet je. Gewoon al maar, uh, al maar grensverleggend bezig zijn. Dat maakt je sterker. Dat maakt... Uh, dat, dat maakt ook het gevoel no, nog mooier. Maar wil je ja. altijd als eerst over de streep komen, het liefst? Het uh, liefst? Nou ja, ja, eigenlijk wel. Nooit af hoeven haken. Hè. Maar dat heeft een tos voor te denken met alles wel. Op het moment dat je in het bedrijfsleven terechtkomt... of wat dan ook. Wij kennen uh, het woord discipline heel erg goed natuurlijk. Dus um, uh, ook afzien. En dat is in meerdere vormen... Zie, zie dat wel weer terug in ons leven gewoon. Ja, en dat heb je voor elke sport nodig natuurlijk. Afzien en discipline. Dat je dat je dat, dat Ja, met name is... afzien. En, uh, nee, met name discipline eigenlijk. En uh, afzien is natuurlijk niet voor elke sport weggelegd, maar voor wielrennen 100%. En uh, ik, ik weet ook in mijn conditietrainingsprogramma wat afzien is. Uh, je laatste sprong nog één keer moeten doen, die hoogte halen... en nog één keer die benen gewoon aansporen om, om zo ver mogelijk te komen. Ja, dat je op een gegeven moment stopt en dat je denkt... het lijkt wel alsof ik een onder, onder mijn lichaam heb. En dan ken je ook het moment dat je denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? Uh, zelden. En dat maakt natuurlijk ook nog voor mij de drive dat ik graag doorga. Het, het, het, het mooie dat je... Heel veel mensen zeggen, joh, wil je nou niet stoppen, want je hebt het hoogste bereikt. Maar ik heb nooit gesport met het gevoel van ik wil olympisch kampioen worden. Ik heb gesport omdat ik het zo mooi vind om mezelf uit te dagen. Om op die piste bezig te zijn met die ene honderdste dat ik, die ik van mijn tijd wil afknabbelen. Uh, om de techniek volledig onder controle te krijgen. En om conditioneel zo sterk mogelijk te worden. Maar je zou deze zomer nadenken over, over wat je gaat doen, hè? Ja, dat ga ik ook nog steeds doen. Je bent er nog niet uit. Nee, kijk... Um... Wat van de week positief is, uh, uh, nieuws is geweest voor mij... is dat de Parallel Slalom... Uh, naast de Parallel Slalom een extra onderdeel heeft gekregen. Dus ik heb twee kansen. Dat betekent ja. um, dat het niet meer afhangt van het ene onderdeel. Dat is absoluut een, een, een punt dat ik mee ga nemen. Maar daarnaast moet ik natuurlijk ook qua resultaat gewoon goed zitten. Ik ben niet van plan om te transporten... En ...mindere resultaten te accepteren. Dan, dan, dan moet je er gewoon mee stoppen. Maar um, daarnaast heb je ook nog motivatie uh, nodig... Om, ...om het hoogst haalbare te bereiken. Ja. Dus, heb je die nog? Um, ja, absoluut. Uh, als ik nu in de sneeuw sta... ...voel ik absoluut nog dat ik het fantastisch vind om er te staan. Maar de weg... Ik heb voor het eerst dit voorjaar beleefd dat ik denk van... god, nu al training. Uh, in april begonnen we alweer. Denk ik denk, oh, nu al? Terwijl ik normaal was, ik blij na een paar weken na het wedstrijdseizoen... om al, alweer de sneeuw in te gaan. Dus dat zijn kleine signaaltjes die je uh, moet constateren. Ja. En, uh... Maar daar verbind je nog niet direct een conclusie aan. Nee, nee, nee, absoluut maar hang je Maar zit je nu wat dichter? Zeker ook omdat uh, de, de, de parallelslalom nu ook Olympisch is geworden. Zit je wat dichter tegen het doorgaan aan hierdoor? Um, nou, weet je, aan het einde van dit seizoen ga ik kijken... hoe, hoe heb ik het gedaan? Hoe, hoe zijn mijn prestaties geweest? Um, hoe heb ik het allemaal ervaren? Dat vele reizen natuurlijk ook, wat er nog bij komt kijken. Um, en dan ga ik gewoon een lijstje maken met positieve en negatieve punten. kun nou, ja. je dat dan wel weer vertellen hier? Ja, absoluut. Okay. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 71.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 Mais qui is ce qui m'a dit? Que toujours tu m'aimais. Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret. Lui, dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on en vraiment dit que tu m'aimais encore? S'en reste possible alors?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 Madame Sarkozy was dat. Oftewel Carla Bruni met Kelke Madie. Op nummer 71 in onze Tour Top 100. Straks gaan we weer in de koers kijken, maar eerst een tennisbericht. Want u weet uh, zeer waarschijnlijk al dat Nederland in de Davis Cup uh, speelt in Zuid-Afrika. Tussenstand 1-0 voor Nederland, omdat Robin Haase de eerste wedstrijd had gewonnen van uh, Rick de Voest. De tweede wedstrijd is inmiddels gevorderd tot de derde set, daar zijn ze net aan begonnen. Kevin Anderson tegen Thomas Schorel. Uh, Schorel won de eerste set met 7-6. En ook de tweede set. Nee, dat zeg ik niet goed. Nou moet ik het goed zeggen, want anders snapt u er helemaal niks meer van. Het staat 1-1 in sets. Zo zeg je dat. En ze zijn begonnen aan de derde set. We houden u daarvan ook op de hoogte. Snap jij het nog, Gio? Ik snap er helemaal niks meer van. 1-1 gewoon. 1-1 staat het. je onze wagen aan de finish hoor ik geluiden van of Sharapova of die andere schreeuwlelijk op de tennisbaan. Dus uh, vandaar dat het een mooi bericht was. Uh, het peloton doet het rustig aan. Uh, net zo langzaam als Carla Bruni zojuist. Uh, want uh, ze reden in het derde uur van deze etappe. Een gemiddelde van 35,5 kilometer per uur. Dat is echt langzaam hoor. Ja, ik bedoel, als wij op de fiets stappen... Nou, Nicolien die kan dan wel weer wat harder. Maar uh, dan, uh, dan rijden we het niet zomaar eventjes. Maar uh, 35,5 in een toeretappe. Nou. nou, dat vind ik toch wel tamelijk rustig aan. Het gemiddelde over deze etappe ligt ook na drie uur fietsen op 37,5 kilometer per uur. Nee, Ik hoop maar dat het venijn in de staart zit van deze etappe. Dat dan het peloton zich gaat roeren. Het peloton dat inmiddels een achterstand nog steeds heeft van zo'n rond de vijf minuten. Vijf minuten dertien op dit moment op die vier koplopers. Ik ben benieuwd of er nog iets leuks te vertellen is over die koplopers. Nou, ja, leuks, leuks dat er een plaspauze is geweest. Ik weet niet of je dat leuk vindt, Gio. Heel leuk. Maar er was even een collectieve plaspauze in uh, de kopgroep van Oertassoen en van uh, De Lage, met name. En die laatste ontdeed zich toen ook van wat uh, kledingstukken. Het is een moeilijk stukje waar ze nu op rijden met z'n vieren. Want ze hebben de wind hier pal en pal tegen. En dan gaat het tempo er helemaal uit. Het is uh, zo rond die, uh, nou, 2, 3, 34 kilometer per uur. Zelfs op dit moment als ik op uh, de teller kijk, nu uh, gaat het Weer wat meer richting de 40 km per uur. En ze rijden ze daar. In slagorde voor ons Oertassoen aan de leiding. Dat is de oudste van het stijl, de Bask, 31 jaar. Dan de twee renners van Frances de Gilles, de Lage en Johnny uh, Meersman. En Yannick Talbado gaat nog eens uit het zadel. Zit een beetje aan, maar demareren, nee hoor, dat doet hij niet. Hij zit gewoon rustig in laatste positie met de wind dus vol tegen.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 Sight. And being by your side is the only thing on my mind. So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 Ah, bonjour, mon chou. <laughs> Heb je je nog een beetje kunnen uitleven op het circuit van Le Mans, Jeroen? Luister maar. Ik hoor het. Dit is het geluid van Michel Vaillant. Stripheld van menig lezer van boven de veertig, denk ik. Uit Kuifje, toen ter tijd. Held van tekenaar Jean Graton. Man die ik zelf nog als tekenaar heb gezien van Michel van Jan in de gele trui. En dat ik nog altijd mijn eerste plakboekie. <laughs> het geluid, echt waar, was vanochtend te horen... voor de start in Le Mans. Het was namelijk uh, voor het circuit van uh, die beroemde 24 uur. Het waren geen auto's... Geen Jackie X, geen opvolgers van Jackie X... maar meer uh, ja, een soort oefenrondje voor de TT in Assen, leek het wel. Flitsende motoren in de verte. En aan de andere kant de renners die één voor één uit de bus kwamen. Toch was het volgens mij niet het mooiste om te starten in Le Mans. Waarom doen ze dat dan, Jeroen, op zo'n, uh, zo uh, laten we zeggen, kille plaats. Ja, nou, dan heb je heel gelijk alsof je er was. Het begon ook nog een beetje te miseren. Het was een groot kil parkeerterrein tussen dat oude circuit Bugatti en de gloednieuwe arena. Met een dak dat er gewoon op was blijven staan. Uh, ja, ik heb het is, ben het eens gaan vragen aan wedstrijddirecteur Jean-François Pessieu. En die vertelde dat uh, ze uit Parijs met zo'n gemeentebestuur overleggen. Uh, wat keuzes doornemen. Nou ja, de mijne zou zijn geweest om uh, de Tour de France uh, te laten starten onder de Cité Plantagenet. Prachtige, uh, hoge, oude stad met een Romeinse muur van 18 eeuwen eeuw oud. Ik heb er vanochtend al wat over gezegd. Dat zou het. ...ware Le Mans zijn geweest. Het gaat maar... dus niet alleen maar om mooi, hè? geloof ik. Nee, het gaat, het gaat om promotie. <laughs> het, het, zoals alles, de, de Tour de France is, is, is het niet alleen voor het mooie plaatje van het oude erfgoed. Maar in dit geval gaat het dus over pure reclame voor de nieuwe MM Arena. Een beetje terug vergelijken met de, de arena bij ons, bij Amsterdam. Met dak en al dat dicht kan, waar eh, ook popconcerten kunnen plaatsvinden. Nou ja, daar starten ze dan. Maar ah, ben je. Wordt, het, wordt het wel beter? Laten we zeggen, uh, komen we wel op mooie plaatsen de komende weken? We zakken uh, zo de Auvergne in. En, uh, Aurillac bijvoorbeeld, dat wordt uh, weer erg mooi. Ah, ja. en, en daarna krijg je dus van die, van die gekke, vreemde plaatsjes... zoals aankomst in Carmeau en, en, en starten in Blé-les-Mines. Dat is, dat is uh, onder uh, de Auvergne, maar dat is meer het gebied van de Tarn. En ook daar zei Pescher over dat ze moeten kiezen voor dat soort plaatsjes. Ook omdat uh, dat hele uh, circus nogal passen en meten is. Ze staan hier, uh, hier we staan een enorme finish toren. Uh, Zo'n village départ wordt versleept met al zijn 46 paviljoens... in vijf enorme trucks. Om um tijd te winnen moeten ze dus... Uh, ook vanwege de, de infrastructuur, het wegennet van een stad of een dorp... kiezen voor zo'n relatief kleine of onbekende gemeente... in een regio die daar toch weer 60.000 euro voor overheeft. Over ja, uh, dat is dus met Le Mans ook zo. 60.000 euro betaald om een kille village départ... onder een nieuw stadion uh, neer te zetten. Genoeg erover. We gaan, we gaan over de Loire. Uh, Gio heeft het net al gezegd. Uh, bij, bij Chaumont. Alleen maar... Over die rivier. Ik ben bij het afsteken nog een tijdje langs die rivier gereden. Amboise, uh, langs het kasteel van Mick Jagger. Uh, hij was niet thuis trouwens, anders had ik hem de groeten gedaan. Uh, uh, ja, wat mij betreft uh, le leggen ze uh, uh, de route nog eens een keer. Gewoon een fors end langs de grote brede rivier. Uh, ja, kastelen. Gio zei het ook al. Die hebben we achter ons gelaten. Maar er rest er nog één. En dat is dat hier, dat kasteel hier, van Château Roux. Het heeft niet zozeer te maken met dat het rood is, uh, dat kasteel... maar het is het oude château van de uh, grote landheer... heerser uit deze streek, Raoul le 10 Tiende eeuw, hoog boven de rivier de Indre. En de geboortestad is het ook van Gérard de Patje. Ja, geweldig. Ah, Le Valzeuse, Favoriet. Ook een beetje oud, oude film al... Hij is er nog steeds. Weerbarstig. Hij zou ploegleider kunnen zijn. Of koersdirecteur. Maar vooral kasteel hier. Wil je, als je hem ziet, wil je, wil je, wil je een handtekening vragen. Ja. Hé, hey, Gérard. Zet uh, Dion hier? Oui? Ah bon, bon, bon. bon. Uh, Dion. Uh, even de groeten van Gérard Depardieu ja. en van mij de groeten aan. Omdat het de Zeeuwse week is van Hogerland in de bolletjes trui. Jo de ro.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 your clothes I don't want to keep you indoors Alta. La... Echt heerlijk hoor, om Radio Anto de Frans te presenteren. Want ik heb zojuist van achter het glas een perfecte imitatie gezien van Edda James van Tom van het Hek. Oh, dat was echt heel mooi. I just wanna make love to you, bekend van de frisdrankreclame. Maar het is een nummer uit de jaren zestig. We gaan naar de koers. Oh, jullie hebben echt wat gemist, Gio. Oh, Dionne, moet je hem eens vragen of hij de Weather Girls... of hij die, die ook nog even wil nadoen, want die kan hij ook zo goed. Zeg, uh, het is uh, rustig in het uh, peloton. Ze nemen een soort uh, baaldagje. Het gaat allemaal heel erg rustig aan. Toertochtje, we zien Vuckler voormalig Frans kampioen praten met de huidige Franse kampioen Sylvain Chavanel en aan de achterkant van het peloton zagen we allemaal bijzondere truien, de gele trui de groene trui, Gilbert Husoft, allemaal achteraan in het peloton. Ook Robert Geesik met zijn complete ploeg achteraan in het peloton. Het geeft maar aan hoe rustig het is, hoe ontspannen het is na die paar zenuwe dagen letterlijk die we hebben gehad in Bretagne en Normandie. De kopgroep hoeft ook niet hard te rijden, betekent gewoon dat de voorsprong zo'n beetje rond de vier minuten blijft we hebben nog 90 kilometer, iets minder hebben we te rijden. En het gaat rustig, heel rustig. Nicolien Sauerbrei, waar verheug jij het meest op de komende, komende dagen? Zit je, vind je die massasprints mooi of zit je meer te wachten op de bergen? Ik, vind, ik heb een beetje dubbel gevoel bij de massasprints. Enerzijds vind ik het onwijs mooi... Mm -hmm. Met name als je het op televisie ziet dat je zo lang, als het van voren gefilmd wordt, kan je zo lang niet zien wie het nou uiteindelijk echt gaat worden. Hè. Als het echt zo compact is. Dan die slimmerik die dat ene wegje er door weet te vinden, vind ik fantastisch om te zien. Maar ook het risico op die valpartijen is enorm groot. En daar dat ben ik in. altijd wel ja. een beetje bang voor. Maar ik verheug me met name op, uh, op, op de bergetappers. Ja, het ontsnappen van. He, wie zal het zijn? En ja, ook de beelden zijn natuurlijk altijd fantastisch. Wie, uh, wie gaat de tour winnen, denk jij? Ja, dat vind ik nog moeilijk. Er, er is nog zoveel mogelijk ook. hè? Maar uh, ja, ja ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Oké, okay, nou dan schrijf ik dat op. <laughs> ja, nou, ja ik vind het altijd zo moeilijk om, om, om... Er is nog zoveel... We zijn nog zoveel kilometers af te leggen. Er is nog zoveel mogelijk. Ja, ook... Valpartijen. of uh, je kan een ziek worden. Je bent maar een mens. Je dus, bent maar een uh, mens. Ja. Dankjewel, Nicoline Sauerbreid. Leuk dat je hier was. Absoluut heel Dit leuk. Het is het einde van het tweede uur van Radio Tour. Nou, u gelooft het wel hè. Tom van het Hek is er helemaal klaar voor. Dus uh, die komt hier zo zitten. Graag tot morgen, wat mij betreft.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 Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie.